De advocaat van Samir A. spreekt van een onzinnige verdenking. Hij vermoedt dat hij alleen is bedoeld om te voorkomen... dat A. in september volgend jaar vrijkomt. Een jury in Ohio heeft leden van een Amish gemeenschap... schuldig bevonden aan haatmisdrijven... omdat ze bij geloofsgenoten haren en baarden hebben afgeknipt. Ze riskeren zelfstraffen van tien jaar of meer. De hoofdverdachte vindt dat de meeste andere Amish niet streng genoeg in de leer zijn. Hij zou mensen uit zijn eigen gemeenschap opdracht hebben gegeven om baarden en haren van andere Amish gelovigen af te knippen. De jury vindt dat er sprake is van haatmisdrijven omdat ze waren ingegeven door religieuze meningsverschillen. In de groepsfase van de Europa League heeft PSV zijn eerste wedstrijd verloren.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 De lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond na twee avonden Champions League zijn nu de zogeheten mindere goden aan de buurt in de Europa League. Voor Nederland uh, hebben FC Twente en PSV zich geplaatst. Voor de groepsfase en de Eindhovenaren begonnen deze met een kansloze nederlaag. Ik zal het niet gauw zeggen dat iets dramatisch en ongelooflijk slecht is. Maar dat geldt wel voor PSV vanavond. Niet om aan te zien. Het is gelukkig voor de Eindhovenaren. Nu afgelopen 2-0 in Oekraïne. Tegen Djepro, Djepro Petrovsk. Zometeen meer hierover. Het zuiden van Nederland staat al de hele week... in het teken van het wereldkampioenschap wielrennen. Zondag wordt het evenement afgesloten... met de wegwedstrijd voor de mannen. Bondscoach Leo van Vliet kiest die dag... voor een nieuwe aanpak van coachen. Doordat we geen hoortjes hebben... dus we hebben geen communicatie met de renners... Ja, ben je zo beperkt dat je eigenlijk net een soort veredelde taxichauffeur bent... die erachter rijdt met een paar wielen... dat als er wat gebeurt. Maar ja, dat kan gewoon doorgaan... maar daar hoef ik niet per se voor in de auto te zitten. En terwijl iedereen in Limburg zich richt... Op de WK bereidt men zich in Italië voor op de Giro van volgend jaar. Volgende week wordt het etappenschema bekendgemaakt. Maar vandaag was er al een voorproefje. Een van de etappes wordt een hommage aan een kampioen uit het verleden. Een meesterlijke zet van Pantani. Niet gewacht tot de laatste berg. Maar eerder in de aanval, één berg eerder. En daar heeft hij... Vreemd genoeg, in de afdaling heeft hij afstand kunnen nemen van Jan Uri. Marco Pantani sloeg in 1998 toe op de Galibier en won de Tour. En daarom wordt deze Franse Alp 15 jaar later ook beklommen in de Ronde van Italië. Verder besteden we aandacht aan een groot conflict in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie. En kijken we met Robin van Persie nog even terug op zijn eerste Champions League wedstrijd voor Manchester United. Dat alles, tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Daarin natuurlijk ook veel aandacht voor Twente... dat in de Europa League tegen Hannover 96 speelt. En daar is de rust. Volgens mij, Bar Stigler. Goedenavond. Ja, goedenavond, Robert. Uh, tweede helft staat wel min of meer op punt van uh, beginnen. De ploegen zijn weer Robert Veld. En bij Twente is er een wissel. Robert Schilder is er niet meer bij. En Danny Lanzaat wel. En dan kan ik niet anders dan concluderen... dat er iets aan de hand is met Robert Schilder. Want dat was... Bepaalt niet de zwakste bij Trent in de eerste helft. Uh, er staat nu uh, met Landsaat wel weer een extra laten we zeggen, controleur bij. Schilder, hoewel hij eigenlijk weg is en nu door de absentie van verder op het middenveld speelt, is toch een speler die graag van nature naar voren wil. Ja. Dat deed hij ook goed. Uh, nou ja, Trent heeft een uh, kwart lang ongelooflijk aardig gevoetbald en 4-5 100% kansen gekregen. Maar heeft ook in het kwart daarna het laatste stuk dus van de eerste helft. De tegenstander wat te veel ruimte gegeven, de teugels wat te veel laten vieren. Ik ben benieuwd hoe de tweede helft die nu in gang is gezet zich gaat ontwikkelen. Want Twente zal de draad weer moeten oppikken van het begin van de wedstrijd. Het staat dus 1-0. Wat hadden ze eigenlijk al lang 2 of 3-0 kunnen zijn? Goed. Uh, Bas, dus in de loop van deze uitzending natuurlijk meer over die uh, wedstrijd. Twente tegen Hannover 96. Dan Jepper tegen PSV. En die houtkamp heeft uh, die wedstrijd uh, gevolgd. We hoorden je net al even uh, een stukje van je verslag. Het was echt dramatisch. Hoe is het mogelijk van de kant van PSV? Ja, onbegrijpelijk. Er zit er iets uh, echt goed mis, hoor. Want... Je zag het afgelopen zondag al tegen FC Utrecht. Zelfs tegen negen man. kon er niet uh, fatsoenlijk uh, uh, gespeeld en een gelijk spelletje of zo gehaald worden. Werd verloren. En nu echt kansloos. De eerste helft een half kansje gezien voor Lens. Tweede helft ja, ook een. een nou, misschien een echte kans dan eentje voor De paai ingevallen. Uh, Dick Advocaat heeft na nou afgelopen zondag toch wat wisselingen in het team uh, doorgemaakt. Doorge. Gevoerd. Uh, gevoerd, ja dat wil ik, dankjewel. Boy Waterman in het doel, in plaats van Titon. En achterin, omdat Bouma geblesseerd was, moest hij ook een beetje uh, schuiven. Maar uh, bijvoorbeeld Timothy de Rijk, ja, er wordt vaak gezegd waarom staat hij er niet in. Nou, hij heeft laten zien vanavond dat het uh, gewoon niet goed genoeg is. Want uh, zijn fout in de vijfde minuut na rust zorgde ervoor dat uh, Boy Waterman ook nog te laat kwam... en dat een, uh, een Braziliaan in Oekraïnse dienst, Matheus de 1-0 kon scoren... en zeven minuten later, ja, dat was echt uh, dramatisch. Uh, in de tweede helft waarschijnlijk is Willems geblesseerd geraakt... moest uh, Strootman links-back spelen. Ja, dat kan hij niet. Het, het, het is een hartstikke goede voetballer. Echt een geweldige voetballer op het middenveld. Maar hij werd aan alle kanten gepasseerd. bal werd voor het doel gegeven en nota bene uh, Hutchinson tikte de bal achter zijn keeper en toen was het 2-0. En dan denk je, nou, nu zijn ze wel een beetje wakker... want het is helemaal geen team. Uh, Dnieper staat wel tweede in de competitie. Zes punten achter Shakhtar Donetsk, het, uh, het grote team uit uh, Oekraïne. Maar ook na die 2-0 helemaal niets. Er is nog gewisseld, uh, Narsing niet gezien, alleen als hij buitenspel liep. Uh, Dries Mertens, Idem Dito, heel weinig van gezien werden allemaal nog gewisseld. Maar Tafs kwam erin, De Pai, ik noemde hem al, kwam erin. Orlando Engelaar kwam er zelfs nog in. Maar ook deze grootverdiener kon niets doen aan de kansloze nederlaag. En met name de manier waarop. Want aanstaande zondag staat dan Feyenoord op het programma. De late wedstrijd zondagmiddag. Ja, ik... Ik weet niet wat ik advocaat nu nog uh, kan gaan doen. Ja. Maar dat er iets niet goed zit, dat is duidelijk. Ja. Uh, we hadden graag reacties uh, gekregen vanuit de Oekraïne. Maar ondanks sluitende afspraken uh, met de persafdeling... is het blijkbaar onmogelijk ja. om een psv nu aan de telefoon te krijgen. Uh, dat via... zit ook wel iets, hè? Ja, nou ja, goed. Ik uh, heb daar verder geen oordeel over. Uh, Van Bommel laat uh, zo lees ik op het ANP weten... Uh, uh, we moeten terug naar de basis, zegt hij. En dat is hard werken. De mouwen opstropen. En dan komt het goede voetbal vaak vanzelf. Wat vind je daarvan? Ja, dat uh, kan iedereen uh, bedenken. Eh, als je zo slecht hebt gevoetbald, dan, dan moet je helemaal terug naar het begin. Want echt het, als je toch ziet wat er in dat veld staat... Eh, met Mark van Bommen, met Toivonen, Strootman, Lens in de spits... Mertens, eh, Mertens eh, noem maar op, het zijn allemaal hele goede voetballers. Oké, okay, eh, achterin met Marcelo, daar kun je je vraagtekens bij zetten. En eh, ik dat word ook zoietsen? een beetje moe van ja. eh, Jetro Willems... dat het eh, een jonge jongen is en nog zoveel, zoveel moet leren. Hij speelt in het Nederlands eh, elftal, hij staat eh, bij PSV in de basis. Datzelfde geldt voor Narsing. Werkelijk niets van gezien. En dan kun je zeggen, ja, we moeten terug naar de basis. Die basis moet er al lang zijn, wil je bij een uh, topploeg als PSV uh, voetballen en gaan voor het kampioenschap. Hè? Want dat is het enige wat telt. Ja, Maar valt Dick Advocaat dan misschien te verwijten dat hij er geen team van kan maken? Kan, kan maken. Als het goede voetballers zijn, dan zou je zeggen dan... Dan, dan ja. moet dat toch zijn en dan valt ja, hem wel maar, degelijk wat te verwijten. Maar laten we nou Dick Advocaat uh, inderdaad nemen. Dat is toch een man die zeer veel successen heeft geboekt op alle gebied... en juist van een Losan-team een, uh, een echt team kan maken. Het is vooralsnog niet gelukt. En uh, ja, ik, ik zie het uh, op het moment echt somber in hoor. Want zes punten achter al op uh, de nummer één op FC Twente. Uh, aanstaande zondag die zware wedstrijd tegen uh, Feyenoord. Nou, met deze twee uh, zeepers uh, in je zak. Ga je daar toch ook niet echt lekker naartoe? Nee, uh, Dik Advocaat reageert nu ook via het uh, ANP. Hij zegt dat ze de eerste vijftig minuten de wedstrijd hebben gecontroleerd... zonder zelf echte kansen te creëren. Uh, nee. Hebben wij dan een andere wedstrijd gezien? Ja, ook de, de, de Oekraïners hebben weinig kansen gecreëerd. Maar ik vond ze gewoon beter. En die hebben, trouwens, het is wel grappig... die hebben Juan de Ramos als trainer. Dat is die man die met Sevilla twee keer de uh, UEFA-cup heeft gewonnen... en bij de Spurs heeft gezeten. Die had het toch wel aardig voor elkaar. Want daar zit niet zo verschrikkelijk veel geld. En uh, ik moet zeggen, Nieper deed het goed. En dat PSV... Nou, ik vond niet dat ze de boel nou in handen hadden hoor. Want uh, ik vond uh, regelmatig het nierpro Petrovske zeer gevaarlijk eruit komen. Maar laten we wel zijn, het grote PSV heeft een wanprestatie geleverd vanavond. En dat is duidelijk. Duidelijk, dankjewel, En die Houtkamp. We gaan we even kijken bij Twente tegen Hannover 96. Tweede helft, net begonnen. Voor uh, de goede gemoedstoestand moet er eigenlijk gewoon eentje in voor Twente. Eentje erbij. Ja, ik heb al gezegd dat het is 1-0 en het had al uh, 2-3-0 kunnen zijn. Maar al die kansen van Twente komen wel uit de eerste uh, kwart van de wedstrijd. Ook nu in het begin van de tweede helft heeft Twente het eerder moeilijk dan makkelijk. Heeft het uh, opnieuw gewisseld ook. Een debutant in het elftal gekomen. Didrik Boyata, Belg, jonge Belg, gehuurd van Manchester City. Afgelopen uh, seizoen werd hij al uitgeleend aan Bolton. Kan daar ook niet heel veel aan speler toe. Heeft wel een interland ook achter zijn naam. Het is een groot talent. Is in het elftal gekomen voor Edson Bravey. die zichtbaar balend. Naar de kant ging. Je kan je ook afvragen wat de waarde er precies van is. om dat niet in de rust te doen, maar vijf minuten daarna. Royada is rechtsback gaan spelen. Rosales, die daar een goede eerste helft speelde, is nu aan de linkerkant terechtgekomen. Lanzaat, ook een van de invallers, probeert dus een tegenstander te raken. en de bal tegelijkertijd. Tegenstander is wel gelukt, de bal niet. We rekenen het half goed. Maar de Duitsers zijn er even goed met zijn tienen dan. want er ligt er dus één op de grond vandoor. Moet er moet een voorzet komen van de linkerkant. in de richting van bijvoorbeeld Arthur Sobiek, een tol... Dat is dan de invaller aan de Duitse kant. Die is gekomen voor Abdellahoui. En nu in het aanvalsduo vormt met Jan Sloudraaf. Dat zijn dus de twee spitsen. Die zullen toch wat meer langskomen vrees ik in het tweede bedrijf dan in het eerste. Want de Duitsers nogmaals hebben de wedstrijd redelijk naar hun hand kunnen zetten. Toch Sloudraaf nu even laat zich zakken. Neemt de bal aan maar verliest die. Dan kan Twente eruit komen. Moet het via Boyata gaan die met grote passen nu komt en op de helft van de tegenstander uitkomt. Dat moet je dan ook maar durven meteen in de eerste minuten, dat je in het veld staat. Hij doet dat keurig, levert de bal af bij Landsaat, Landsaat naar de linkerkant. Via Douglas moet de aanval van Twente dan doorlopen. Chatli, dat hij toch wel helemaal terug nu naar de linkervleugelverdediger. Dus Rosales, die moet nu de bal terugspelen. Oeh, dat is nog link, want die bal gaat naar Wisselhof. Maar dan loopt dus die Sobiek in de weg. Wisselhof kan hem maar ten nauwe nood van zich afhouden. Maar Twente dat via de rechterkant allemaal weer probeert. Komt uiteindelijk toch weer met de schrik vrij. Brahma en dan Chatley en dan Douglas. En dan moet er wat ruimte ontstaan aan de linkerkant bij Rosales. Dan komt ook nu de bal. Dan komt ook applaus. Omdat dat min of meer zorgvuldig is uitgespeeld. Nu Chatley, mooie beweging. Schijnbeweging met het lichaam. Zijn tegenstander is hij kwijt. Nu op volle stoom aan de linkerkant van het veld. Wordt ondersteboven geduwd. En dan moet er een vrije schop komen. Cirundelo is de dader. Dat is een Amerikaans international een naam die we eigenlijk wel kennen uit het internationale voetbal. Speelt zijn hele carrière al hier. Trouwens bij Hannover is ook aanvoerder. Meer dan 80 Interlands voor de USLV achter zijn naam. Maar nu laat hij zich toch eigenlijk door Chatti als een pupil foppen. Omdat je eigenlijk voelt dat Chudley gaat inhouden om de binnen binnendoor langs te schieten. Hij wordt even vastgehouden door de Belg. En verdient dan een vrije schop. Twente voor het eerst eigenlijk in deze tweede helft. Na nu 53 minuten. Mag dan voor gevaren zorgen voor dat doel van Ron Robert Zieler. De keeper van Hannover... De tweede keeper eigenlijk ook van Duitsland tegenwoordig. En uh, dan mag Twente met Tadic en Tchadli achter de bal eens kijken hoe gevaarlijk dat kan worden. Er zijn koppers mee van achteruit. Visserov is daar en Douglas is daar. Er staat ook uh, de spits. De bal wordt in één keer op doel geschoten. En van richting veranderd en gaat erin. Tchadli krijgt die goal af voor het gemak achter zijn naam. Maar het is een van de Duitsers die uh, de bal van richting veranderd door De keeper die al onderweg was naar de korte hoek. Die schrik omkijkt naar de lange hoek. En denkt hé. Hey, daar had ik die bal niet verwacht, maar die ligt er wel. Twente heeft geluk met deze tweede goal. Nogmaals, de 2-0 had al veel en veel eerder op het bord kunnen staan. Ik denk dat het slouwdraaf is, de spits, die die bal ongelukkig van richting verandert. Die staat in de tweemansmuur. En via een van die twee spelers verdwijnt de bal in doel. En in herhaling lijkt het inderdaad erop dat slouwdraaf de bal zo van richting verandert... Dat hij de eigen goal toch formeel achter zijn naam gaat krijgen. De 2-0 voor Twente wordt gevierd en omgeroepen als van Nasser Chatli. Maar Slaudraaf eigen doelpunt is meer op zijn plaats. Hoe dan ook, Twente op een, nou ja, misschien toch wel bevrijdende 2-0. In deze confrontatie met Hanover 96. Maar voor de zoveelste keer zeg ik het, had al lang 2-3-0 kunnen zijn. Maar juist in de fase dat iedereen dacht, oei, de Duitsers komen nu toch wel heel gevaarlijk en vaak. En blijven ook lang op die helft van Twente staan. Gebeurt het aan de andere kant. 2-0 voor Twente. Julian Lennon, and too late for goodbyes. Het is tien voor half elf. We gaan even terug naar gisteravond, de avond van de Champions League. Manchester United won moeizaam van de Turkse Galatasaray. En dat zal schrikken zijn geweest voor Robin van Persie. De international van Oranje hoopt met zijn nieuwe werkgever... eindelijk een keer grote prijzen te kunnen pakken. Hoewel het gisteren niet helemaal vlekkeloos verliep, maakt hij zich nog geen zorgen. Belangrijke punten, denk ik. Het is toch nog best wel moeizaam uh, gegaan, de wedstrijd. Maar dat wisten we van tevoren eigenlijk wel, dat Galatasaray een erg sterke ploeg heeft. Dat hebben ze vandaag ook laten zien en, uh, af en toe kwamen we goed weg. Maar wij hebben natuurlijk zelf ook uh, vier, vijf echt hele goede kansen gehad. En uh, hier het doelpunt van United, gemaakt door Michael Carrick. Zevende minuut, 1-0 Manchester United in een heel open openingsfase. Gelukkig gebleven in de wedstrijd, wij missen nog een penalty. Dat is ook zonde, als je die scoort dan is het ook uh, afgelopen. Dus uh, ja, het bleef een wedstrijd tot het laatste moment. En nu legt hij wel op de stip. jongen, jongen zeg. Rafael snijdt naar binnen toe. Wordt dan uh, licht geraakt door Burak Yilmaz. Penalties, wat is dat tot in ja, dit seizoen? Ja. ja, we hebben er drie gehad. En uh, alle drie gemist. Dus uh, daar moet snel verandering in komen. Maar niet achter de bal. En Moeslera profiteert van het feit dat er heel veel aarzeling zat in de aanloop van de Portugees. Nani wilde hem graag nemen, uh, zo bleek. Dus uh, dat vind ik geen probleem. Normaal gesproken neemt hij ze ook erg goed. We trainen er haast elke dag op. En dan uh, schiet iedereen er, uh, de, de een nog mooier in als de andere. Dus uh, ja, vandaag ging hij helaas mis, maar uh, ja, volgende keer moet hij er gewoon in. En dan uh, in de fout ten opzichte van Elmander. Geel voor Robin van Persie. Na een actie waarin het eigenlijk vanaf het begin niet liep. En dat eindigt dan met deze onbesuisde tackle. Waarbij Elmander raakt. En hier is het einde wedstrijd voor Van Persie. Die nog eventjes de hand wordt gedrukt door zijn oud-ploeggenoot Eboué. Het is geen wedstrijd geworden zoals hij hem had gehoopt te gaan spelen. Die wissel, is het dan een moment van nou, verlossing? Of denk je van, had nou nog 20 minuten de kans gegeven om nog iets te forceren? Verlossing op het verlossing? Nou ja, dat je misschien zoiets had van, nou ja, weet je, uh, dan ben ik er ook maar vanaf, zou ik bijna willen zeggen. Nee, nee nou ja, uh, kijk, we hebben heel veel goede spelers, uh, heel veel goede spitsen. We hebben Chiquirito, Welbeck, uh, uh, we hebben natuurlijk Wayne, die is niet geblesseerd, die is bijna terug. Ikzelf, uh, we hebben gewoon vier topspitsen. En uh, we doen het met z'n allen. En uh, daar ben ik onderdeel van. Vandaag mocht ik beginnen. En dan probeer je het zo goed mogelijk te doen. En die gasten die, uh, ja, die horen er even hard bij. Ik zat bijvoorbeeld zaterdag op de bank. Nou, vandaag begon ik. En uh, zo, zo doen we het als spelers met z'n allen. Maar uh, ook als uh, geheel doen we het met z'n allen. We zijn niet hier alleen met 11 man bezig. We zijn met een, een hele selectie van bijna 30 man bezig. Robin van Persie was dat. Die werd dus gewisseld. Alexander Butner zat niet eens op de bank. Toch blijft de Nederlandse inbreng bij Manchester United groot. Ook door René Meulensteen. Twan van Bebestraten vroeg de veldtrainer... of hij verrast is hoe Van Persie zich bij United heeft aangepast. Verbaasd niet, maar wel erg tevreden. He, want het is toch altijd weer een hele stap voor hem. He, Toen acht jaar bij Arsenal gespeeld... Hij komt naar ons toe en uh, ja, hij doet het fantastisch vanaf uh, het eerste moment. Nu speelt Rooney niet mee, omdat hij geblesseerd is. Maar straks Rooney en Van Persie samen. Hoe zie je dat voor je? Ja, uh, Dan hebben we natuurlijk nog veel meer variatie in ons aanvalspel. Hè. Veel meer kracht, veel meer rotatie en, en, uh, en mogelijkheden die we daarbij hebben. Dus uh, ja, hopelijk wordt hij snel fit en uh, kunnen we het snel zien. Dan die andere, Alexander Butner. Hoe houdt hij zich in de kleedkamer? Ja, prima. Kijk, Voor Alex was natuurlijk een hele... Hele rare situatie hoe dit gelopen is. In één keer staat Manchester United op de stoep. En dat is heel allemaal heel erg snel gegaan. Maar ook hij heeft zich fantastisch aangepast. Draait, draait lekker mee in de trainingen. Heeft gewacht op zijn moment. Nou, dat is afgelopen zaterdag gekomen. Dan heeft hij fantastisch ingevuld. René Meulensteen was dat de veeltrainer van Manchester United. We gaan weer even naar Enschede, Naar de FC 20 tegen Hanover. 96. Dankzij Schlaudraaf. Daar zetten we toch de goal maar op. Op zijn naam. door uh, die trap van Charlie Bas. Ja Tot zeker, want uh, volgens mij is de regel als een bal van richting wordt veranderd. En in het geval dat hij niet van richting zou zijn veranderd, niet in het doel zou zijn gegaan. En volgens mij was dat niet het geval. Dan krijgt de man die hem aanraakt eigenlijk al achter zijn naam. Dus hou ik het maar op Slautdraaf. Dat is een spits, dus die is wel gewend om te scoren. Maar doet het meestal aan de andere kant. Maar het levert Twente 2-0 voorsprong op naar nu 63 minuten. Daarmee heeft Twente zichzelf wat rust gegeven. Na nou, dat uh, goede eerste kwart, maar dat mindere tweede. En probeert Twente nu rustig af te wachten op dat wat de Duitsers stond verzinnen. In de hoop dat ze dan met een koude kunnen toeslaan. Nu komen de Duitsers wel aardig door trouwens. Moet de landzaam mee terugkomt. Er de bal voor het doel in de handen van Michailov. Buiten het bereik van Arthur Sobiek. Die daar niet bij kan. De spits, de Paul Vertelde het afgelopen EK. Zat hij ook wel bij de Poolse selectie. Maar speelde niet. Wat wil je als je Lewandowski en Blasikovski en al die anderen voor je hebt? Die hebben we afgelopen dinsdag nog aan het werk gezien. Wat dat betreft verloopt deze tweede Duits-Nederlandse confrontatie deze week een stuk plezieriger dan die eerste. Afgelopen dinsdag in Dortmund. Twente dus 2-0 tegen Hannover. Bal bezit voor Douglas. Die op een meter of twintig voor de middenlijn. nu twee op zich af ziet stormen. de bal naar de buitenkant speelt. Dan komt hij terecht bij Rosales. Die schiet hem dan weer de andere kant op waar hij terecht komt. bij Wiskelhof. Die de aanvoerdersband weer stevig om zijn arm heeft gekroopt. Dan komt de beweging vanaf het middenveld bij Lanzaat. Wiskelhof durft het niet aan om de paas te geven. en kiest voor Boyata. de Belgische invaller die dus rechtsback speelt. die de bal weer terugkaatst naar Jansen. En via Jansen gaat hij zelfs maar helemaal terug naar de keeper. Dat mag best als je 2-0 voor staat. De tegenstander het gevoel wil geven waarschijnlijk vrij letterlijk dat ze een beetje achter de feiten aanlopen. Rosales paast ei, gevaarlijke bal te lang onderweg. En een Duitser ertussen. Het blijkt uiteindelijk het been van Lars Stindel te zijn. Maar omdat Chatti weer goed druk zet op zijn tegenstander, glijdt Stindel die bal over de zijlijn. En mag Tente dus alsnog gooien via Rosales. Via Brama heeft de ploeg uit het het NCD weer terug en komt er ook nog een klein beetje applaus. Omdat Brama vrij makkelijk eigenlijk de goede kant op draait en dan de vrije man aan de andere kant van het veld vindt. Vetter doet het wel omzichtig, doet het rustig. Speelt misschien wel een beetje op balbezit zoals ik zei. Terwijl nu Brahma de bal weer krijgt en weer terug speelt op Wisselhof. De Duitsers zullen met de energie zuinig iets moeten omspringen. Want nog een half uur jagen op de tegenstander heeft geen zin. Ja, en als dan Twente foutjes gaat maken zoals nu Jansen doet. Die de bal zomaar 2 meter achter Boyata speelt en hem over de zijlijn inlevert. Dan krijgen de Duitsers de bal wel heel makkelijk terug. Dat gebeurt nu via opnieuw Sloudraaf. Die zich meer en meer begint te bemoeien ook met de opbouw van het spel. En zich meer en meer aan het punt van de aanval laat zakken. Aan de rechterkant is er nu heel veel beweging. Bij Cerundelo, de Amerikaan, daar hadden we het al eerder over. Die moet nu met de cornervlag van Twente een voorzet geven. Dat doet hij trouwens niet onaardig. Maar die bal wordt weggekopt door de verdediging van Twente. Door Boyata. Dan wordt er van afstand geschoten. Dat is althans het idee van Leon Andriassen. Een deem, maar die schiet de bal tegen een van Twente op. Daar kan Castanjos ermee vandoor. Die zoekt contact met Tadic. De bal komt achter Tadic. Castanjos speelt opnieuw, moet je daarbij zeggen. Een onwaarschijnlijk ongelukkige wedstrijd. Daar gaat nog meer mis dan goed... Hij is, dat wisten we eigenlijk al wel niet, de meest uh, uh, makkelijke speler die je wil gebruiken als je het hebt over combinatievoetbal. Het is ook dus meer een afmaken. Dat betekent dat je hem in situaties als deze juist uitstekend zou kunnen gebruiken. Maar het is allemaal nog ongelooflijk onhandig. En laten we het er voorlopig maar op houden, dat hij uh, zo lang weinig gespeeld heeft, dat hij er nog even in moet komen. De Duitsers weer. Schoudraaf opnieuw zoekt contact met medespelers voorin. Dat lukt niet. Twente breekt uit. Paasje van Brahma is net te laconiek. Komt niet bij niet terecht, wel bij Niktsi. Invaller aan de kant van de Duitsers. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Twente via Douglas. En is het slachtoffer, de Hongaar Hoesti. Die uh, eigenlijk bij alle goals betrokken is geweest van Hannover de laatste twee wedstrijden. Ze maakte de zeven, die Hongaar maakte dezelfde twee en gaf vijf assists. Dat zijn toch cijfers waar je mee thuis mag komen. En die mag nu een vrij schop gaan nemen... En dat betekent dat er drukte ontstaat in het strafgebied van Twente. Hoe met de bal? Wordt weggekopt door Twente. Boyata, geen enkel probleem. Opgevangen voor de Duitsers. Wordt van afstand geschoten. Die bal blijft hangen en dan gaat hij erin. Ja, hij zit erin via Sobiek. Omdat die bal uh, die geschoten wordt, ik denk door de linksback. dat is inderdaad Royce geweest. Die uh, schiet, die bal blijft eigenlijk ongelukkig hangen. Komt dan plotseling voor de voeten van uh, Sobiek. De invallen. Dan ligt Michailov al in de hoek. En is het voor Sobiek niet zo heel moeilijk. Om die bal in het lege doel te schuiven. Dat is zo'n goal die iedereen zou hebben gemaakt. Tot uw grootmoeder aan toe. Um, nou stond hij daar niet. En zo wie ik wel. Dus hij krijgt hem. 2-1. Nou ja, zo is de spanning weer terug. Totaal onnodige goal. Maar wat twintig geluk had met de 2-0. Die eigen goal van Slaudraaf heeft. Hannover 96. Nu geluk met de aansluitingstreffer van Sobiek. Het is toch weer een wedstrijd na 67 minuten 2-1 in Enschede. Het zal toch niet gebeuren. Goed, we blijven het volgen, zeggen we dan weer. Op 11 oktober, over exact drie weken... begint in Noord-Amerika de ijshockeycompetitie. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar er zit een enorme kink in de kabel. We hebben contact met uh, Ronald van Dam... onze ijshockey-Amerika-watcher. Goedenavond. Goedenavond. Uh, vertel even wat er aan de hand is. Ja, ze maken ruzie over geld. Dan nou, laat ik het ineens in uh, samenvatten. Zoals uh, de basketballers dat uh, vorig seizoen uh, deden... Met een, uh, uiteindelijk uh, draaide het uit om een lock-out en gingen ze wel weer spelen. Wacht uh, een, uh, lo een lock-out, moet je even uitleggen. Nou ja, goed, uh, uh, de NHL en de Spelersvakbond... dat zijn eigenlijk de twee partijen... maken dus ruzie over de verdeling van de buiten. Laat ik het zomaar uh, even omschrijven. Uh, nou, daar komen ze niet uit. De deadline lag op uh, afgelopen zaterdag middernacht. Uh, toen liep uh, de vorige arbeidsovereenkomst die uh, zes jaar heeft geduurd, uh, liep af... Uh, nou, ze kwamen niet uit. En dan uh, is het officieel zo dat de clubs dan eigenlijk de spelers het recht op werken ontzeggen. Zo gaat dat uh, volgens het Amerikaanse rechtssysteem. Uh, uh -huh. En daar hebben de spelers alweer gereclameerd. Want die zeggen dat het dan illegaal is. Maar dat is een beetje het spelletje wat wordt gespeeld. Maar uh, op dit moment wordt er gewoon niet uh, geijshokkiet. Daar komt het dan neer. Ja. Nou, was het ook nog niet de bedoeling dat ze zouden gaan ijshokkien. Dus dan, ja, de eerste reactie die je dan hoort is: uh, ja, ja, dat zeggen ze wel. Maar let maar op, over een week gaan ze gewoon Of nou... Hoe schat je dat in? <laughs> Nou, zo uh, positief ben ik niet hoor. We hebben dat uh, bij de NBA ook gezien. Daar werd het ook steeds uh, geroepen uiteindelijk. Uh, begonnen ze pas op 25 december te spelen. Dat een beetje, op het moment dat ze echt niet meer uh, terug konden. En toen, uh, nou ja, toen keerden ze bij, schreden terug. En sloten ze vrede. En, uh, en kwam wel tot een verdeling van die inkomsten. Het zit zo eigenlijk dat, uh, uh, dat van uh, het geld wat beschikbaar is. Elk jaar uit de, uit de revenues, zoals ze dat zo mooi noemen, is 3,3 biljoen dollar. Uh, je hoort het goed inderdaad. Dus 2,5 nou, miljard euro ongeveer. Ja, dat, dat schiet lekker op. Dat gaat 57. Uh, in de vorige overeenkomst van naar de spelers en 43% van naar de clubs. En ze willen dat nu anders 54 om 46 in het voordeel van de clubs. En ja, daar zijn de spelers natuurlijk niet mee eens. Dus die, uh, ja, die hebben nu een kont tegen de krippen gegooid en zijn zeer eensgezind. En wat is er al gebeurd? De nodige spelers hebben inmiddels contracten getekend bij allerlei Europese uh, topclips. En Alexander Orvechkin, dat is eigenlijk wel de allergrootste van allemaal, die gaat bij Dynamo Moskou spelen. En die heeft gezegd, van, nou ja, desnoods blijft ik hier een heel jaar spelen. Maar uh, we zijn eengezins en we houden vol en uh, wij gaan dit, uh, wij gaan dit, uh, dit gevecht uh, winnen. Ja, dat loopt helemaal synchroon met de NBA. Uh. Ja. Want het, dat gebeurde toen ook, hè? Dat spelers ook zeiden van... ja, maar dan ga ik gewoon in, in, in Europa spelen. Die gingen naar Turkije en naar Rusland. Dus, uh... Ja, klopt. We hebben toen nog... Uh, Darren Williams uh, een keer in Leiden kunnen wandelen ja. in de 5 uh, mei al. Uh, maar ja, zodra de zeg maar, uh, lock-out voorbij was... waren ze ook allemaal weer heel snel terug in, uh, in Amerika... om weer te gaan, uh, te gaan basketballen. Ja. En dat zie ik hier ook wel gebeuren, hoor. Maar uh, ja, het is wel grappig dat Mike Modeno... dat is een speler die toevallig afgelopen zomer gestopt heeft... en die heeft al geroepen van... Uh, jongens... Het levert helemaal niks op, een speler, hè, deze lockout. De vorige, en dat was in het seizoen 2004-2005, hebben ze ook helemaal niet gespeeld. Uh, dat heeft mij 7 miljoen aan salaris uh, gekost. En uh, je kunt wel denken dat je, dat je samen een front vormt uh, en dat je elkaar niet laat vallen. Maar uiteindelijk zal het gewoon met het voorstrijken van de maanden... zullen er toch pasjes komen in die eengezindheid. En ga je het als uh, spelers gewoon altijd verliezen van die, uh, van die machtige clubbasis. Dus kun je op een gegeven ja. moment dan gewoon beter uh, op je schepen terugkeren en, uh, en vrede sluiten. Ja, want voor de duidelijkheid, uh, uh, bij zo'n lockout krijgen de spelers geen geld. Nee, nee ja. dat, uh, absoluut niet. Uh, het enige wat nu eigenlijk gedekt wordt zijn de verzekeringspremies, de extra verzekeringspremies die ze moeten afsluiten om in Europa te gaan ijssokje. Die betaalt dan de spelersvakbond, maar uh, ja, er gaat geen euro van uh, of dollar in dit geval van de clubbasis naar de spelers uh, ja. toe. En ook het personeel wat in dienst is van de NHL, dat moet ook al met een salarisverlaging uh, rekening gaan houden vanaf 1 oktober en uh, een dag minder per week gaan werken. Want ja, er valt gewoon minder te, te doen natuurlijk, dus uh, de eerste klappen zijn al, uh, al zichtbaar. De NBA, nu de NHL. Wat zegt dit over de sportcultuur in Amerika? Nou, uh, dit, dit, dit is zo oud als de weg naar Rome, zou ik bijna willen zeggen. Want dit is in de NHL bijvoorbeeld al de derde uh, lock-out... nu sinds het seizoen 94, 95 Ja. Eens in de zoveel tijd dan loopt zo'n zo arbeidsovereenkomst af. En dan gaan ze toch weer eens even kijken... Van, nou ja, wat krijgen we inmiddels binnen met z'n allen. En ja, dan zullen die clubbasis altijd roepen van, van... ja, maar economische recessie, het gaat minder... en wij moeten meer krijgen. En die spelers die vangen te veel. En die spelers zeggen, nou ja, maar wij zijn die show. Ik bedoel, ons zonder ons komen er geen toeschouwers kijken. Dus ja, dat spel, dat wordt altijd gespeeld. Nou ja, en dan, en dan, en dan wordt het even hard gespeeld. En uiteindelijk gaan we gewoon weer een keer ijsokje. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren op 11 oktober. Ik zie dat eerst er dan weer gewoon uh, misschien wel zo rond kerst ook, zoals vorig jaar bij de NBA het ja. geval was. Ja. Oké, okay, goed. Nou ja, duidelijk. Uh, we blijven het, uh, blijven het volgen en wie weet uh, vinden ze toch nog een oplossing. En anders wordt het een, een week of twee later of misschien wel twee maanden later. Nou, dan moet je gewoon lekker naar de Continental Hockey League gaan kijken, want dan zijn al die sterren daar ja. aan bewonderen. Dus bewonderen. Goed, het. dankjewel uh, Ronald. We gaan naar uh, Barstigler okay. in de Twente. Ai, ai, ai. Waar Sloudraaf een eigen goal maakte, waardoor Twente op 2-0 kwam. Dat lijkt nog niet zo lang geleden. Doet nu Wisscherhof dat. En staat het 2-2 bij Twente-Hannover. Voorzet vanaf de linkerkant. Lijkt eigenlijk niks aan de hand. Wisscherhof wil die bal natuurlijk weggeleiden. En glijdt hem in zijn eigen goal. En nou heeft Wisscherhof inmiddels een aardige reputatie opgebouwd als het gaat om eigen doelpunten. Wat dacht u van Sporting Lissabon in die voorronde van de Champions League? Hij deed het eens een keer in de competitie thuis tegen AZ. Het zijn de dure missers van de aanvoerder van Twente. Want dit is er dus weer een En het staat 2-2. Onnodig. Volkomen onnodig. Want Twente stond wel wat onder druk na die 2-1. Maar gaf eigenlijk geen kansen weg. En moet nu met nog 17 minuten op de klok. En plotseling dus een 2-2 stand. Maar moeten we proberen om de schade weer te herstellen. En de drie punten hier aan eigen huis houden. Dat kan dus nogmaals gezien het spelbeeld en de mogelijkheden en de kansen van deze wedstrijd allemaal best. Maar dan zal Twente wel zich van een betere kant moeten laten zien. Dan wat zo even gebeurde. Wisserov eigen doelpunt. Zoals gezegd, dat hebben we bij Twente de laatste jaren iets te vaak op het scorebord zien staan. Wisserov nu aan de bal. Hij baalt, hij schudt nog een keer met het hoofd. Maar ook hij zal door moeten. 17 minuten nog te gaan. Boyata aan de rechterkant aangespeeld. En dan de bal bij Landzaat, ook een van de invallers. Landsat zoekt contact met Tadic. Tadic kijkt naar Lopers, heeft Chatli gevonden. De bal gaat eigenlijk wel ja, nou ja, naar Chatli. Castanjo's valt er een beetje tussenin, wordt dan weggewerkt door de Duitsers. Opgepikt weer door Twente via Rosales aan de linkerkant van het veld. Rosales zoekt een 1-2 met Tadic, maar krijgt de bal niet terug. De bal gaat naar het centrum. Chatli, Twente zet nu de tegenstander wel weer meteen vast op de eigen helft, alsof de ploeg weer wakker geworden is. Nadat het met 2-0 dacht, we zijn er wel, eerlijk gezegd dacht ik dat ook. Want zo goed was Hannover eigenlijk niet geweest. Maar nu moet Twente eigenlijk weer volle bak naar voren toe. Er komen de mogelijkheden misschien. Chatli aan de rechterkant. Boyata moet de voorzet geven. Die bal is veel te hard. Schiet hem. Ruim over het doel van het uh, ziel erheen. En de Duitsers nu een uh, vakvol meegekomen. Ja, wat wil je? Zover is het niet. Hannover. Enschede Hannover in kilometers vergelijkbaar met uh, Enschede Kerkrade. Dus een uh, vakvol met supporters uit Hannover. Viert feest. En ze hebben gelijk ook met uh, hun... Prachtige groen, zwart, witte vlaggen. Merkwaardig overigens dat uh, Hannover eigenlijk in het rood speelt. Maar uh, de kleuren in het logo heeft verwerkt van uh, nou ja, wat ik zei, groen, zwart en wit. Dat heeft te maken met het feit dat de Fusieclub is. En ooit twee clubs samen gingen tot Hannover. En de een had nou eenmaal dat logo, de ander speelde in het rood. En om iedereen tevreden te houden zeiden ze, nou dan doen we het wel zo. Dan is iedereen blij. Er wordt gewisseld op de achtergrond. Hoort u dat? Daar komt uh, Schmiedenbach. Manuel Schmiedenbach. mooie naam, in het elftal bij de Duitsers voor het laatste kwartiertje. Twente zal dus nog echt volle bak uh, gas moeten geven om te zorgen dat ze hier de drie punten in eigen huis houden. Want dat wil je dan toch in een uh, pool met Levante en Helsingborg erin. Normaal gesproken zijn dit wel de twee sterkste ploegen, vermoed ik. Maar toch beginnen met een gelijk spel in je eigen huis is niet plezier. De Duitsers uh, ruiken dan plotseling ook nog wel mogelijkheden. Want daar komen ze ook weer. Baas aan de linkerkant van het veld, de linksback komt weer Rous. Dat was de man die schoot bij de eerste Duitse goal. Toen de is dus voor de voetenvuur van Sobiek. Dit keer komt hij niet eens aan de bal. Want is de paas te mag Boyata voor Twente gaan ingooien. Nou ja, met 2-0 dacht iedereen in het stadion. 22.500 mensen sterk dat het gespeeld was. Maar plotseling staat het dan toch weer 2-2. En nog een klein kwartiertje te gaan in de Grolsvesting. De ronde van Italië Die gaat uh, volgend jaar Marco Pantani eren. Dat gebeurt in de vijftiende etappe. Die eindigt bovenop de Col du Calibier. Die toegaan uh, reed tijdens de Tour de France van 1998... op de Calibier-Jan Ulrich uit het geel en won vervolgens de Tour. Pantani is bijna boven. Jiménez is de tweede man die boven gaat komen. En Ulrich kraakt werkelijk in al zijn voegen... Nooit gezien nog. Ineens tekent het. Een jonge vent die verleden jaar heer en meester was. Totdat hij in de drie laatste dagen verkouden werd en even kwetsbaar leek. Maar toen viel men niet aan. Nu, op de maandag in de laatste week, zijn ze wel aan gaan vallen. En hoe... Ja, dat was toen in 1998. Op zich is het niet zo bijzonder dat de Calibier in een grote ronde is opgenomen, maar de beklimming is dit keer via de Noordkant. Nog nooit eerder eindigde een, een etappe bovenop de Calibier nadat de renners de kool vanaf de Noordzijde benaderde Iemand die de Calibier vaak heeft beklommen is Steven Rooks. Goedenavond Steven. Goedenavond. Volgens mij was jij erbij hè, bij die etappe uh, dat Pantani aanviel of niet? Ik was er wel bij, maar niet op de fiets. Nee, nee, dat zeg ik ook niet. <laughs> Precies, ik heb het allemaal van dichtbij mogen volgen. Ja, ik werkte toen uh, bij de NOS ja, als co-commentator. Ja, toen je dit hoorde, wat komt er dan weer terug van die etappe? Ja, dat was natuurlijk een verschrikkelijke rit. Uh, dat, uh, dat, uh, Zo'n etappe als toen, dat zou natuurlijk nu ook kunnen. Op het moment dat de zieren plaatsen, en dan hebben we het over bij mij... Want, uh, is de, uh, ja, de robuustheid in de, in de Alpen... Uh, Qua, uh, qua mogelijkheden tot, tot uh, kou. Regen en misschien wel sneeuw. Uh, enorm aanwezig. Ja. En die dag was natuurlijk ook een, uh, was een gigantische, frisse, koude, miezige regendag die, uh, die niet ophield. En, ja, en als je dan ook nog een keertje moet klimmen tot een hoogte van 26, 125 meter, ja, dat, uh, dat moet je dat op dat moment goed tegen kunnen. Je moet ook goed zorgen dat, uh, dat je lijf wel voldoende. Uh, Voeding tot je uh, binnen, naar binnen krijgt om, om de energie te kunnen geven die op dat moment wordt gevraagd. En dat uh, had meneer Oerig een beetje vergeten. Ja. Die kreeg daar natuurlijk een klap met de hamer, de hongerklop zoals het ware. En Pantani, ja, die maakte daar natuurlijk, goed, hij was ook sterker, maakte daar geweldig gebruik van. Het ja. was wel een uh, ja, verrassing natuurlijk, hè, met een Oerig uh, als, als toch wel de favoriet. Ja. Die daar ja, toch, uh, ja... Uh, en dat, ja, dat hoort ook bij de wedstrijd, en dat was natuurlijk wel bijzonder mooi. Nou, uh, kan je de Col kan je van twee kanten, hè? De Calibeer kan je van twee ja. kanten beklimmen: ja. uh, de Noordkant en de Zuidkant. Maar uh, jullie wielrenners hebben het geloof ik niet over de Noord- en de Zuidkant, hè? Nee, zeker niet. We hebben het altijd over, uh, waar komt hij vandaan? Is het vanuit het Telegraaf van Laar, uh, of vanuit de Croix-de-Ferre, dat kan ook nog. Uh, of kom je van de andere kant op La Graaf, uh, Briançon, uh, ja. Lauteray? Eigenlijk ja. dus, uh, zoals het verleden jaar, en die slechte etappe won. Dat was eigenlijk. Uh, dan zeggen ze wel van ja, wat is de makkelijke en de moeilijke kant? Uh, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe de, hoe de rit is. Uh, is hoe is de, de lengte van de rit en wat voor uh, bergen heb je voordien nog. Uh, ...af moeten leggen om, om het dan een keer boven op de top van de Galilee te kunnen finiseren. Ja, Dan maakt het niet zo veel meer uit. Maar uh, vanuit Brionson is hij, is hij, loopt hij wat, uh, hè, wat rustiger omhoog. Is de weg ook langer. Is dat de, noord, dus de, de noordkant, bestaat, bedoel je dat? Is dat de dat noordkant? Dat, dat, de de noord, oh, dat is de zuidkant. Dus de noordkant, ja. de kant die ze dus nu gaan beklimmen in de Giro? De zwaar, dat is de zwaartekant. kant. Daar is hij ook nog ja. Noord gefinissen. Dus daar komt hij dan heb je, ja, dat hangt een beetje vanuit op. Dan zou je vanaf uh, beneden kunnen komen. Een telegraaf uh, pak je dan eerst een kilometer 12. Dan gaat hij eigenlijk gelijk door naar uh, vanuit Valwaren richting uh, de top van de Galabane. Dan heb je er nog een keertje 18 kilometer voor je kiezen. Dus dan uh, betekent dat 30 kilometer klimmen. Ja. Uh, als dat ook nog een keertje de finish is, ja, dan is dat natuurlijk... Uh, loodzwaar. Ja, echt voor de grote, ja, voor de grote, grote kanonnen... Uh, zeg maar, die uiteindelijk daar op dat moment uh, in een zero aan de start zullen staan. Ja. Ik vind het wel mooi dat je zegt uh, dat er zijn twee kanten zijn. Uh, ik zeg dan gewoon noordkant-zuidkant. En jij zegt de makkelijke kant en de moeilijke kant. Nou, volgens mij is de moeilijke kant nou, en een jo, dat heel dat moeilijke kant. Het is makkelijk natuurlijk. Het hangt natuurlijk vanaf hoe je hem je opklimt. Als ik zeg, nou, ik ga alleen de Galibier doen... Uh, welke kant doe ik dan het liefst? En dat hangt een beetje van, van, uh, van de vorm af zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja, ja. Dus ja. dan zou ik in dit geval zeggen ik ga lekker naar Brianson en ik ga lekker op mijn gemak hier omhoog. Ja, dan doe je er drie dagen over. Nee, dat is zo lang zo nee, nee, nee, nee, dat niet een... Nee, zo erg is natuurlijk ook niet. Maar ik bedoel, dat is voor ons uiteindelijk een soort makkelijke idee. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ja. Op het moment dat het verleden jaren die aanval van de slekkies uh, plaatsvond... Uh, had, de, had uh, de concurrentie er ook natuurlijk last van. En, en uh, hebben ze ook wel de pijn wel gevoeld. Hm. Ja. Overigens, wat vind je ervan dat uh, de ronde van Italië... Uh, Pantani eerst die de Tour won? Ja, Pantani is natuurlijk een, een grootheid uh, in Italië... met, uh, met hetgene wat hij natuurlijk al en heeft neergezet. Hij had natuurlijk vele volgers. En uh, heeft, uh, heeft daar natuurlijk enorm... Uh, ja, ja, ook door hetgene hoe die uiteindelijk te ziel is gegaan... Uh, heeft hij uh, toch uh, is, ja, onder de hij een ja, geweldige uitdaging daardoor. Uh, nog extra gekregen waarschijnlijk. Ja, dat, dat dat wel logisch klinkt. Dat een, een, een, een renner van, van, van die kwaliteit... Uh, in, in zo'n Tour de France met een Galibier als als basis... Ja, nou, dat vind ik, vind ik wel netjes, ja. ja. Als ze Stefan Rooks ooit zouden willen eren met een, met een bergetappe... welke berg moeten ze dan kiezen? Ja, maar er willen meer Nederlanders volgens mij dan, hè. Ja. Als het al de West moet zijn. Ja, dan, Daar dan heb toch... je natuurlijk je success, succes, uh, succes nog steeds aan te danken, zou ik ja, ja. maar En dat ook... wordt nog steeds aan geëerd. Dus dat, uh, ja, dan zou je zeggen uh, na Vinus maar lekker bovenop die nog eens een keertje. Want dat is ook alweer... Uh... Ja. Het, het, het, het verleden jaar is dat niet gebeurd. Uh, dit jaar moeten we, volgende avond aankomende jaar moeten we ja, ja. Dus uh, ja, voor mij is dat toch wel de grootste herinnering. Terwijl er natuurlijk zat mooie beklimmingen zijn in, ja. in Frankrijk of in Italië of Spanje, noem maar op. Ja, goed, duidelijk. Dankjewel, Stefan Rooks. We kijken ja. er nu al naar uit, die uh, 15e etappen. Dag, goedenavond. Goed, Twente. Ja, het blijven Duitsers. Bas? Ja, maar Twente stond wel tot twee keer toe. Bijna op 3-2 voor in de afgelopen minuten. Het is nog de 2-2, dat had u dan begrepen. Met nog nu 7,5 uur te gaan. Eerst was er een beste kans voor Castanjos. Die een voorzet van Tadic bij de eerste baal wilde binnentikken. Maar net een stapje te laat kwam. Er zat een verdediger tussen. De corner die het gevolg was, werd door de Duitsers weggekopt Door Jansen opnieuw ingebracht. En toen stond Boyata de rechtsbek, En hij is helemaal vrij voor de keeper. Die maaide heel wild over de bal. Hij had bij wijze van spreken nog tijd om de bal rustig stil te leggen. En nog drie keer hoog te houden en hem in het doel te spelen. Maar dat deed hij niet. Hij, hij, hij wilde ineens schieten. Logisch ook op vier meter van het doel. Maaide er volledig langs. Dat was de grootste kans. Aan de andere kant uh, hebben we gezien dat uh, Slauwdraaf zich uh, na een tackle van Rosales even moet laten behandelen. Die loopt ook nu nog te hinken. Dat gaat niet meer van harte. Mocht dat helemaal niet meer gaan dan heeft Hannover een probleem. Want wisselen mag niet meer. Ja, hij blijft ook nu staan. Slauwdraaf als de Duitsers de bal onderscheppen. En via... Een van de middenvelders ermee door willen. Dan wordt er een overtreding gemaakt door Lanzaat. En die overtreding komt hem dan op een vrij schop te staan. Ik denk niet dat de scheidsrechter daar geel voor geeft. Ja, dat doet hij toch. Landsaat krijgt geel. Dat is de eerste van Twente trouwens deze wedstrijd. Die een gele kaart krijgt aan de Duitse kant. Al twee mensen op de bol geslingerd. Niktsi, invaller, Zwitser, is het slachtoffer. Die was er vandoor wordt door Lanzaat. Laat gas geholpen wordt vastgehouden. En van achteren krijgt hij nog een klein tikje mee ook. En dat betekent dat de Duitsers, met nog zes minuten te gaan... Ja het blijven Duitsers, zei je net. Lewandowski, Ajax, Dortmund. 87e minuut. Dat die Duitsers nu een vrij schot mogen nemen. En dat zou nog best eens voor gevaar kunnen zorgen ook. Hoesti staat uh, achter de bal, de Hongaar. Er staan er vijf van de Duitsers onder wie Felipe, centrale verdediger nu in het strafschopgebied. De bal komt, die wordt weggekopt door Twente via Douglas. Die moet dan eigenlijk op de rand van het Strasselgebied weer naar de bal. Die kopt hem dan nog een keer naar voren, wordt hij weer opgevangen door Hoesti. Die legt hem terug op Rous. Die wil graag schieten, maar bedenkt zich. Speelt de bal naar de linkerkant van het veld. Twente nog altijd in de verdediging gedrukt. En de Duitsers via opnieuw Hoesti, dit keer helemaal uitgekomen aan de linkerkant van het veld. Proberen dan de Tuckers onder druk te houden. Twente staat nog altijd met alle mensen op het eigen strafhofgebied. Nu zegt Wisselhof kom eruit als de bal teruggaat naar de middenlijn. Waar het nog altijd wel de Duitsers via Philippe opnieuw balbezit hebben en openen naar de linkerkant. En dan wordt er van afstand geschoten. Michailov krijgt de bal op zijn vuisten en kan hem dan de tweede instantie pakken. Nou dat Hoesti schiet en de bal via het lichaam van Douglas weer terugstuitert. Dan zegt Michailov, dan pak ik hem maar. Er zijn er ook nog Duitsers die vinden dat dat een terugspelbal was. Nou, daar kan geen sprake van zijn. En als Twente er dan snel van wil aan de linkerkant, verliest Tadic de bal. Dan komt Hannover opnieuw. Sobiek verspeelt dit keer de bal aan Douglas. Kortom, de slotfase is wat chaotisch. Het is 2-2. Twente wil graag grip, maar krijgt dat eigenlijk niet in Enschede. Wielerbondscoach Leo van Vliet was er wel een beetje klaar mee... dat rondrijden achter het peloton aan... zonder dat hij nou het gevoel had dat hij echt iets kon toevoegen. En dus stapt van Vliet zondag op het WK uit de auto... op het moment dat de wedstrijd voor het eerste top van de Kouwberg passeert. De bondscoach neemt dan plaats in zijn eigen kantoor... terwijl zijn renners in 10 rondjes de laatste 160 kilometer afleggen. Een reportage van Stefan Dalenboud. Het torentje van Leo. Leo, wat is dat? Ja, dat is hier zo, hè? Boven op de Kouwberg bij uh, Landel Green Parks. En uh, ja, hier zitten we met de Amstel Goldrace het hele jaar vergaderen... en uh, ja, alles met, met, wat met onze race te maken heeft. En hier is een gebouwtje waarin de receptie zit. Ja. En daarboven nou, is een, is een soort torentje. En daarboven is een mooi torentje. We kunnen er even naartoe lopen. Misschien leuk om te zien. De trap op. Dan kom je in een soort, uh, wat een soort winkeltje, is het? Ja, kijk, hier staat er al een tv, zie je. Het is een winkeltje normaal gesproken. Een internetplek, nou dat wordt uh, voor de helft vrijgemaakt helemaal. Normaal gesproken zit een, uh, een bondscoach of een ploegleider zit in koers achter de kopgroep of achter het peloton. En daar vandaan probeert hij zoveel mogelijk te sturen, zoveel als mogelijk. Waarom kies jij er nu voor om straks tijdens het WK uit te stappen en hier uh, aan het rondje te gaan zitten en tv te gaan kijken? Nou ja, normaal gesproken heb je natuurlijk een wedstrijd van A naar B, dus dan kan je dit sowieso niet doen. En uh, ik heb wel de laatste drie jaar, doordat we geen oortjes hebben... dus we geen communicatie met de renners... Ja, ben je zo beperkt dat je eigenlijk net een soort veredelde taxichauffeur bent... die erachter rijdt met een paar wielen, dat als er wat gebeurt. Maar ja, dat, dat, kan ook gewoon, dat kan gewoon doorgaan, maar daar hoef ik niet per se voor in de auto te zitten. Van Vliet komt vandaag op de fiets naar de Kouwberg... want als Hoi. de Nederlandse ploeg traint, dan fietst Van Vliet mee. Zullen we even één tel wachten? Even één tel wachten... Dat iedereen, ik miste er nog één. Nee, even kijken. 1, 2, 3, 4. Vier renners krijgen zondag de titel kopman. Nicky Terpstra, ja, Lars Boom, we. Robert we Geesink we. en Bauke Mollema. Maar nou, pak niet het fietspad, want anders kan je auto niet volgen. Vier kopmannen zijn er dus, maar van die vier ja, lijkt Nicky Terpstra dat. van buitenaf de belangrijkste te zijn. Kijk, door dat vorig jaar zei ik tegen Terpstra, ja, wil, jij, wil jij de captain zijn... Ja, maar dat is moeilijk, dan moet ik tegen Rabobank wat gaan zeggen, die jongens. En... Maar dat ging ook een beetje toen over wegkapitein zijn en alles. Toen heb ik gezegd, ja, kijk, we uh... rijd het hele jaar tegen ze. Tegen. Ik ben als eenling uit mijn eigen ploeg van, uh, van Quickstep. Ja, moet ik nou opeens de halve ploeg gaan zeggen hoe ze moeten rijden voor mij? Dat... Dat moet even anders. Dus daar heb ik meer een vrije rol gekregen. En vorig jaar was toch niet mijn parcours. Dus. Ja, en hij is een jaar verder en hij is natuurlijk heel iemand anders geworden. En uh, ja, hij heeft de uitstraling nou van een... Ja, moet je, maar dan moet je in zijn ogen kijken. Dan kan je, tele, kan je op de radio niet zien. Maar dat zie ik wel. Dit is gewoon een personality geworden die heel gefocust is. Nou is zo'n aanloop naar het WK voor de Bondscoach ook belangrijk... Hè? Om, een, om een ploeg te vormen. Ja. Vorig jaar liep dat niet helemaal lekker. Hoe is dat dit jaar? Ja, veel beter. We hebben ook gewoon een paar afspraken gemaakt aan het begin uh, van de week en ook in de aanloop naar deze week toe. Dus dat alles een beetje duidelijker is. En, uh, dat... wat, wat, wat voor afspraken zijn dat? Dat we samen gaan trainen. En als je er iemand speciaal reizen eens hebt, dat het gewoon duidelijk van tevoren aangegeven is. En, uh, zoals in Denemarken gingen er de twee links, gingen er drie rechts en, uh, en de anderen bleven in het hotel. Of zo. Ja, en dat gebeurt nu niet. We vertrekken gezamenlijk en we komen meestal gezamenlijk terug. Dus uh, ja, Als iemand nog een blokje om doet, dan doet hij een blokje om. Maar dan rijden we tot, tot aan Maastricht en dan, uh, en dan gaan degenen die nog iets langer willen trainen nog wat langer. Maar we doen alles gezamenlijk. En uh, ja, je merkt gewoon dat de sfeer uh, beter is dus, uh, dan in Denemarken het verleden jaar. En dus rijden de Nederlanders vandaag als groep door Zuid-Limburg. De botscoach heeft praatjes voor tien, maar valt stil als hij voor de tweede keer de Kouwerberg op moet. Hey, yo. Ben hey hey hey hey hey hey stil, joh? Ga maar. is het in de flow. We gaan een bakje doen hier. Goed? En van Vliet zet zijn fiets aan de kant tegen zijn kantoor bovenop de Kouwberg. Ah. Daar waar hij zondag zal plaatsnemen in het Torentje van Leo. Het commandocentrum van de Nederlandse ploeg. Hij zal er gaan kijken op computerschermen. Heeft er internet en volgt ook nog eens een keer twee tv-schermen. Een uh, ja, soort NASA commandocentrum dus. Maar dan. Iets kleiner wellicht. En Van Vliet stuurt er twee blauwe informatieschermen aan. Dat is helemaal bijzonder. Die schermen staan langs het parcours. En op die schermen komen aanwijzingen te staan voor de renners. Nou, normaal kan je er ook een boodschap op zetten. Kan een gemeente of, of wij kunnen een boodschap tijdens de Amsterdam Goldrace erop zetten. Van, joh, we kunnen er alles op zetten. Nou ja. Dus je zou erop kunnen zetten, Lars, rustig aan. Ja. Maar dat, is... maar dat kan iedereen lezen. Ja, daarom zullen we dat op een andere manier doen. Maar dan gaan we... Normaal tombonen. Ja, die, alleen die Belgen kunnen het lezen, maar... Alleen, daar gaan we wel uitkomen. Komt er komt ook een soort codetaal. Nee, Waarom ook... komt daar zo'n ja, codetaal nou, op te staan? Nou ja, en het, het idee is ook waar de renners vandaan gekomen Die, die kennen die woorden, omdat ik er natuurlijk al zo over verteld heb. Ze, ze komen hier regelmatig trainen. Ja, de, weet je, als ik iets meer kan doen dan wat ik nu kan doen, is het toch meegenomen. En, en ik heb gewoon altijd goed beeld. Ik kan zien en kan ook horen wat de commentatoren zeggen. En ja, ik kan veel meer informatie winnen. En ja, daar probeer ik dan mijn voor. We, we gaan gewoon alles aan doen om ons voordeel eruit te halen. Plus, ik kan hier langs de weg, ik loop naar buiten vlak voordat ze hier komen maken we even een, dorp, een pad dat ik er makkelijk bij kan. Ja, dan kan ik de renners ook coachen. En dan zie je ook die renners, dan, dan zie je gezicht. En dan zie ik ook of iemand goed zit of niet. Ja, het torentje van Leo. Of het werkt, dat horen we komend weekende. Goed, we gaan naar de, de slotfase van Twente tegen Hannover 96. Bas 2-2 nog altijd, we zitten in de extra tijd. Dat was 4 minuten, daar is nu nog een minuut of 2,5 van over... In de allerlaatste seconde van het officiële stuk had Castanjos de kans om Twente op 3-2 te schieten. Nadat de Duitsers in de opbouw eigenlijk in het uitverdedigen een ongelooflijke domme fout maken. De bal in de breedte Pasen. Jansen onderschept. Stond er stonden omdat er even naar voor een hoekschop was geweest van Twente nog ongelooflijk veel van de tukkers rondom dat strafschopgebied. Twee, drie paasjes later stond Castanjos vrij voor de keeper. Paasje was net te hard waardoor hij eigenlijk gestrekt in een soort sliding naar de moest En de keeper die uitkwam... Kon de bal nog net voldoende van richting veranderen om hem naast de goal te krijgen. Ik denk overigens, want dat bleek wel uit herhaling dat Castaño's buiten buitenspel stond. Maar de grensrechter aan de overgang zag dat niet. En hield de vlag naar beneden. Dat had dus absoluut de kans, het doelpunt voor Twente kunnen zijn. Twee minuten nog van de extra tijd over. Twee tweede stand. Rosales kopt de bal weg. Twente durft nog wel. Twente wil nog wel. Brahma heeft de bal. Droogt voor de middenlijn. Paast. Nu 3-4 meter eroverheen. Naar Landsaat. Uh, Landsaat aan de linkerkant van het veld. Gutierrez, die ingevallen is voor Chatli. Aan de linkerkant met een soort surplas. Nou, zoekt naar bewegende mensen. Vindt uiteindelijk Tadic. Castaños voor het doel. De bal van Tadic lijkt me wat te ver. Komt. De tweede paal. Wordt door de Duitsers in paniek weggekopt. En als Landsaat slim is, dan laat hij de bal, wilde ik zeggen, over de achterlijn rollen. Maar die bal draait eigenlijk weer net het veld in. Dan wil hij hem vervolgens terugleggen. En dan uh, zijn het uh, de Duitsers die kunnen uitverdedigen. Maar stoort Boyata zijn tegenstander voldoende zodat hij pas laat bij de bal kan en blijkt hij zelfs over de zijlijn te zijn gegaan. Een ingooi nog voor Twente. Met nog 1 minuut en 15 seconden over van de extra tijd. 2-2. De stand in de goalsvesten. Twente wil. Twente wil nog op jacht naar een overwinning. Rosales paas. Tadic neemt aan. Tadic neemt nog een keer aan. Geeft dan de bal mee. En er komt de kans. Castanjos. Dat moet hem zijn. Weer schiet hij tegen de keeper op. Het is de derde keer dat hij vrij voor de keeper staat. Luc Castanjos. En de derde keer dat de keeper de situatie meester is. Wat een onwaarschijnlijke kansen krijgt Luc Castaños in de slotfase van deze wedstrijd. En wat onderstreept dat dan nog maar is dat de spits nog niet in de vorm is waar je eigenlijk van hoopt. Als, eh, nou ja, laten we in dit geval maar zeggen, het Nederlandse voetbalsupporter. Want het is per slot rekening voor het hele land aardig als de Nederlandse ploeg het goed doen. Waarin die zou moeten verkeren. Maar het is ja, twee, drie keer in één wedstrijd vrij voor de keeper staan en geen goal maken. Dat is uh, dodelijk voor het zelfvertrouwen van een spits. En uh, nou ja, dat zal dan ook wel zo zijn bij Castanjos. Wat een kansen. Komt er misschien nog even voor Twente. Nog 20 seconden te gaan. De diepe bal naar Castanjos. Die het luchtduel aangaat. Het luchtduel verliest. Felipe ruimt op. De Braziliaanse verdediger. Dan komt hij wel het van de middellijn voor de voeten van Gutierrez. Gaat hij weer de andere kant op. Maar worden opnieuw daar onderschept door de Duitsers. Sloudraaf schiet dan de bal maar de zijlijn over. Via Lanza denk ik. En dan mag Hannover nog een uh, ingooi gaan nemen. Nou, dat was het dan normaal gesproken. 94 minuten zijn gespeeld. Steve McLaren, zag ik zo even de herhaling op de monitor, was woest. Boos van frustratie dat Castanjos de laatste mogelijkheid omzeep hielp. Nu zegt de scheidsrechter, de Engelsman, Dien dat het genoeg is geweest. En, uh, nou ja, dat was het dan. 2-2 bij Twente-Hannover. Maar er had dus voor Twente meer ingezeten. Ja. Goed, het is niet anders. De andere wedstrijd in diezelfde groep. Groep L ging tussen Levante uit Spanje en Helsingborgs uit Zweden. Daar staat het kort voor tijd 1-0 voor Levante. opmerkelijke uitslag internationale tegen Rubin Kazan eindigde in 2-2. Wesley Snijder zat de hele wedstrijd op de pak. Goed, tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk weer een. Net als het oog, dat is er natuurlijk ook. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Chris Keijnen. Goedenavond.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 itstaffing.nl Dit is Radio 1